thuis, een spel van Peter Reumer, regie Ad Ik mocht mijn jongens nooit zien... ...van dat ze niet. Ze wou het niet meer hebben. Toen ze hier weg was. Okay. Ik, ik mocht wel betalen, natuurlijk. Maar ja... Dat deed je op het laatst ook niet meer, hè? Betalen. Hm? Ja. Je kunt het laatste eens krijgen, heb ik gezegd. Ik woon nou zo'n 40 jaren hier. Keurige, keurige straat vroeger, hoor. Eerlijk waar. Proper. Heb je het nou gezien? Keurige straten. Gebeurde nooit wat. Nou ja, gebeurde wel eens wat. Je had natuurlijk van die... van die typisch, Je had hier ene Joop in de tijd... Ja, die is zijn elke avond helemaal vol. Kwam hij thuis en dan sloeg hij zijn wijf de hele kamer door. het tering, hoor, riep hij dan. Kon je tot hier, horen, met alle ramen dicht. het tering, hoor. En dan kreeg ze weer een poffert. Ik heb een vrouw nooit geslagen. En... Ik lustte toch ook een boerderje. Maar, maar nooit een vinger. Ja. En die Joop die deed dat, hè. Sloeg de bond blauw. en blauw. En, en, en toch bleef ze bij hem. Dat, dat had je dus wel hier, hè. Dat soort dingen. Toen. Maar voor de rest keurige straat. Ja. Je, je, je, je hielp elkaar. Je was arm... Arme arm als een rat. Maar, maar, maar iedereen was arm. Dus uh, hielp je elkaar. Ja, ja, je had gezelligheid. En je zag nog eens iemand. Ja. Pleuristruk. Tegenwoordig zie je niemand meer. Allemaal weggetrokken. Maar ja... Dat moet je maar kennen. Hè? Of, of willen. Maar anders... Ik nog wel eens een van mijn jongens gezien. De oudste. Ik kende hem bijna niet meer. Sting een einde voor mijn deur. Getrouwd en een kind. Hallo, pa, zei hij. Hallo, pa. Zeg eens dag opa. Ik wist gewoon helemaal niet eens dat ik opa was. Kleine schaap. ...met voortdurend zo'n zo ding in zijn mond... Hè, ...waar hij op zat te sabbelen. Zo'n zo, zo ding. Ja, ik zou bij God... Nee, ik, uh, ik, ...ik... ...ik zou niet eens zijn naam mee weten. Nee, nee. Nou ja, is voorbij. Voor mij... ...ik heb niks meer nodig. Niemand niet... Nee, het uh, interesseert me niet meer. Hè? Ik, je, ik ben jaren geleden in de hel teruggekomen. En, en als je in de hel zit, ben je dood. Ja, toch? Midden, midden tussen het uitschot. Hè? Alles op straat gekeken. Je zit hier midden tussen het uitschot. Ja, wat is het verschil met de hel? En ze en, had en, ja, het zelf gezegd. Hè? ...dat ze kreed vlak voor ze bij me wegging. Je zal branden in de hel. En toen ging ze weg. En ze nam mijn jongens met zich mee. Je zal branden in de hel. En gelijk had ze. Het echte probleem ligt eigenlijk in de oude wijken... Een plek waar historisch gezien toch al de economisch en sociaal zwakker wonen. In vaak te kleine huizen. Slecht van kwaliteit. Het is dus logisch dat de bewoners, wanneer het maar enigszins mogelijk is, de buurt willen verlaten. En dan wordt zo'n buurt een doorgangsbuurt. Een zone of transition dus. Dan zie je door het verloop de sociale organisatie van de buurt in elkaar storten. Er worden geen buurtactiviteiten meer georganiseerd. Men kent elkaar niet meer. Met als gevolg dat de achterblijvers één voor één in een isolement verdwijnen. En dat is natuurlijk wel een probleem, zonder meer, maar... ...het probleem bestaat al vaak nog voordat buitenlanders in die buurt te komen wonen. Maar als ze dan komen en de problemen van de allochtonen vallen bovenop de problemen van de buurt... ...ja, dan worden die buitenlanders achteraf gezien als oorzaak van alle ellende. Maar dat is niet zo. Nee. Er zit een gat tussen de perspectie van de moeilijkheden en de eigenlijke oorzaak ervan. Dacht ik. Men is te snel geneigd zijn eigen problemen af te wentelen op de Turk... Of op de Suriname. Maar zo liggen de zaken niet, hoor. Nee. Nou ja, ik wil de hinderproblemen van de mensen in de oude wijken niet echt bagatelliseren. Dat niet. Er steekt best wel een stukje tragiek in de culturele tegenstellingen. Daar mag je niet aan voorbij gaan. Maar toch. Z Zwijn. Ja, dat durf ik hard te zeggen. Het was gewoon een... Een smerig zwijn, die, die Turk. Dat zijn geen mensen meer. Je zit hier in een hel. Nog niet dat ik ooit in de hemel heb geloofd. Maar nooit. Nooit niks van wat hebben. Zij wel. Ja, zij was zwaar van het houtje. Maar daar vraag je niet naar hè, als je jong bent. En iemand tegenkomt. Of ze van het houtje is. Ja, daar, daar, daar vraag je niet naar. En, en later denk ik, nou ja... Ach, het, het gaat er wel vanaf. Hè? Het zal wel slijten. Maar nee hoor. Nee. nee. Toen... Eh, toen wou ik in mijn jongens laten dopen. Zo, dan niet erop, zeg ik. Daar moet ik helemaal niks van hebben, van die poppenkast. Maar het werd steeds erger... Ze wou het, ze wou het. En, en op het laatste jaar, hoor, kwam er zo'n zwart aan de deur. Had zij natuurlijk geregeld. Of die boven mocht komen om, om, om te praten. Ik zeg, er valt niks te praten. Als je, je komt brengen, mag je boven komen. Als je komt halen, dan zo, dan weet je maar op. Ja, wat, wat had ik aan die flauwekul. Nou is ze dood, twijf. Twee jaar geleden... ...belde die oudste jongen nog op. Ja? Pa, zei hij. Ze is dood. Nou, ik, ik wist geen eens over wie die dat had. Ik dacht eerst dat dit over dat vrouwtje van hem ging. Een leuk mokkeltje wel. Dag ja, vader, zei ze. Ik had haar nog nooit gezien, want... ...ik mocht van dat secret niet eens op een bruiloft komen. Dag ja, vader. Dit is Robby. ja. Zo heette die, het joch, Robbie. Hij had maar steeds zo'n zo ding in zijn mond waar hij op zat te sabbelen. Zeg eens, dag opa. Ja, ja maar dat mokkeltje, dat mokkeltje was niet dood. Nee, dat, dat secreet was overleefd. Of ik op de begrafenis wou komen. Je bent toch de man geweest? Zei je, je, je bent onze vader? Nou, ik heb ze godoma nooit mogen gezien. Ik was blij dat ze dood was. Moet ik hem bij de graf gaan staan janken. Het is een Hebben nog eens een keer een pan naar me hoofd gegooid. Ja, ja zo'n grote zwarte pan. Naar mijn hoofd. Rot naar je troep. Je had me wel dood kunnen gooien. Maar wou ze natuurlijk ook, he. Maar zij ging eerder. Twee jaar geleden. Ik heb mijn jongen nooit meer gezien daarna. Dat mokkeltje nog een keer, ja. Nog wel, ja. Met, met die kleine jongen. Robbie. Ze gingen daar helemaal binnen. Ik zag ze binnengaan, hè. Van de overkant. Zo'n kleine jongen. Het is toch... Ik bedoel... Zo'n kind, wat, wat, wat moet die met mij? He? Ik leef in de hel. Heb ik ze maar laten lopen? Naar nee, mijn. Een stuk vereenzaming. Van de mensen die blijven. Die niet weg kunnen of willen. Ze zijn te oud. He? Of ze kunnen een nieuwbouwflat niet betalen. Ze behoren in feite tot de onderste laag van onze sociale rangorde. En uitgerekend van hen vragen wij... of zij voor ons die enorme intocht van buitenlanders willen opvangen. Dat, dat brok overlast verwerken. Want overlast geeft het wel hoor. Die wil er niks aan doen. Maar ja, de andere kant moeten we natuurlijk ook zien. En elke dag krijg ik tientallen allochtonen op een spreekuur. waarbij bijna geen van die buitenlanders spreekt de taal. Ze kennen de weg niet naar de juiste instanties. Hoe komen ze aan hun huis? Toen ze nog illegaal waren hadden ze geen zicht op een woning natuurlijk. Maar toen ze gelegaliseerd werden... Ja, toen kraakten ze die huizen. En uh, dat adviseren we ook, hoor. Kraak maar een huis. De gemeente komt straks toch wel met een uh, vergunning over de brug. Dus was er eigenlijk van kraken geen sprake. Het was eerder vooruitlopen op een ambtelijke beslissing, dacht ik. Ja, god, en uh, hebben ze eenmaal een huis, dan willen ze vrouwen en kinderen laten overkomen. Dus krijg je dat zo'n buurt met al die slechte huizen vol buitenlanders komt te zitten. En dat geeft natuurlijk overlast. Voor de buitenlanders net zo goed, hoor. Spreek u vol, elke dag. En de meeste verstaan je niet. Dat is dus wel de frustrerend, zo nu en dan. Dat je ze daardoor niet echt voor de volle 100% kunt helpen. Die, die stad kom je nooit meer in. Ja. Heel af en toe, zoals toen, bij de IMA. Maar verder, je, je komt hier uh, niet meer buiten. V voor de lol ga je de straat niet op. Ik, ik ben bang van ze. Uh, dat ze je wat aandoen. Die is roepen naar je. Schelden. Uh, je, je verstaat ze niet, nee, maar je voelt dat het smerig is. Trappen <coughs> ze de vuilniszak open. Ja, voor een lol. strakjes trappen ze jou even open. Ook voor een lol. Nee. ik blijft meestal maar binnen. Al buiten gekeken. hè er is toch wel een vuile pleurens Moet je kijken. Ze zetten hun zakken buiten als de vuilnisman net geweest is. Daar komen de ratten op af. Op al die rotzooi. Je ziet zich gewoon over straat lopen. Ratten. Ja, Maak je je vroeger niet mee. Nou, er gebeurde wel eens wat, maar. Ik bedoel, eh... het is toch wel een kaleretroep. Of niet soms. En, en, en je wordt gek van de herrie. En, en hij bleef met Marianne, Sarre, die Turk. Elke dag kwam hij aan de deur. Maar, maar ik ga hier niet weg. Nee, ik krijgt mij er niet uit. En mij zal het niet lukken. En die andere, die zag je zo weggaan. Al je buren weg. Die naar een flat in West en andere vertrokkenen buiten de stad. Vanwege die Surinamers. En, en daarna die Turken natuurlijk. En hoe meer er hier weglopen, hoe meer van die Turken er kwamen. Om voor ons de rotzooi op te ruimen. Ja, heb je al naar buiten gekeken. van de troepjes maken. En ze, en ze kwamen om, om de rotzooi op te ruimen. Maar uh, als je geen geld hebt, dan kun je niet weg. Ik, ik wou ook helemaal niet weg. En we spreken natuurlijk over aanpassing, inpassing, integratie, assimilatie. Met de buurtgroepen, met de gemeente. Maar ja, de gemeente, dat is een papierwinkel. Daar kom je bijna niet doorheen. Dat moet over zoveel schijven. En die hele problematiek staat of valt, mijn zinziens, met een goed spreidingsbeleid. Wij hanteren hier tegenwoordig een informele spreidingsnorm van maximaal 5% buitenlanders per buurt. Maar je ziet nu al dat het percentage in sommige buurten boven de 40% uitkomt. En in sommige staten zelfs nog wel hoger. De buurt is dan subjectief vol, kun je wel zeggen. Meer dan zelfs. Dus zeg ik, dat spreidingsbeleid functioneert niet. Met als gevolg overvolle huizen, lawaai, stank, overlast, stress. En dat krijg ik allemaal op mijn spreekuur. Maar wat moet ik doen? Moet ik die buitenlanders soms verplichten hun kinderen op tijd naar bed te doen... en een afzuigkap te kopen? geen recht meer. Nee, geen recht. Dit is mijn buurt. Ik heb hier veertig jaar gewoond. Mijn leven heeft zich hier afgespeeld. Dit is allemaal hier gebeurd. Alles is hier gebeurd. Het was misschien niet allemaal even mooi, maar het was wel van mij. Waar moet ik naartoe? M -m Mijn jongste zoon heb, heb ik helemaal nooit meer gezien. Hij kon net fietsen toen ze kreetbaar me wegging. Hokken. Met een idolaantje volgens mij. Ah, die had zo'n kar wat mij die ijs verkocht. En, en scheiden, maar dat wou ze niet. Of, of ze mocht het niet, weet ik veel. We hebben betalen, moest ik. En hij verdiende kapitalen met die kar. Ja, later heb je nog een, uh, een winkel geopend. <laughs> dat heb ik gehoord, hoor. Maar uh, dat was voor ze doodging. Toen had ze lang weer een ander. Ja, zullen liet gewoon in de kou staan. Die van het ijs. Net als mijn. Nou, had ik net een, een fietsie voor me gemaakt. Van allemaal onderdelen op andere fietsen, ja. Toch nog een, een knap dingetje hoor, met, met blokken op de pedalen. Ja, hij, eh, hij was nog zo klein, hè? toen kon hij fietsen. Ja. Voor ze weggingen. Toen, eh, toen kon je op straat nog fietsen. Nou, natuurlijk durf ik er niet eens mee te lopen. Van de smeren gaat niet. Doen, doen ze dat in Suriname ook. Het lijkt wel of die kinderen nooit naar hun nest gaan. Teringherrie. Wie, wie kan er nou slapen als ze aan alle kanten om je heen staan te feesten? Zulke dunne muren. Nee. <coughs> en de politie komt niet meer. Ik zie niemand meer. Nee. Wie ken je nou nog? Het zit hier zwart van de buitenlanders. Alle buiten gekeken. He? Ze schieten zo, je ramen kapot. Met, met krammetjes en een Godverdomme. Midden in de winter. Ja, en ik lag te bed. Ziek. Kon er niet uit. Ga dan weg, zeggen ze. Krak zelf een huis. In een betere buurt. Ja. Zeker net als die Turken. Net zo asociaal. Maar ze zeggen het allemaal... Als je last van ze hebt, dan ga je weg, joh. Ga dan weg. Waarom? Ik woon hier. Laten ze samen oprotten. De politie komt niet meer. Niet meer voor ons. Laten ze zelf oprotten naar hun eigen land. Maar nee. er komen er steeds meer. Ja wandde eh, eerst hier alleen boven die Turk. Huh? Toen stond hij voor mijn deur. U hier weg. Ja, dat zei hij. Dat is lekker makkelijk. U hier weg. <laughs> en, en de hele troep was al aan het verrotten, want zij doen er niks aan. Helemaal niks. Ja, een kleedje op de grond, een oude lap voor raam. En stinken. ...vuilniszakken vol... ...op de gang... ...stinken, ja... ...ze hadden er allemaal botten in... ...en rotzooi van een beest... ...van het slachten... Ik, ik, ...ik zeg nog... Daar, ...daar komt een rat op af... ...ik niet verstaan... Ze, ...ze verstaan alleen... ...wat ze willen horen... ...u, u, hier weg... ...u, hier weg, ja, ja... ...hebben we keuken gezien... Het lijkt wel een druipsteingrot. Niemand doet er meer iets aan. Ja, ik ook niet. Ik ben niet achterlijk. Zo'n plekken. Ja, zo'n plekken op het plafond. Krijg ik vocht in mijn botten. Mijn handen stonden zo. Lag ik te bed. Ziek. Hieruit heb ik dichtgetimmerd. Maar dat was dagen later. Toen ik weer op kon, hè. Het huil te de pijn na nou, de galamiseerde, ja. Van de regen natuurlijk. Nu meer naar binnen. Ja. Ja. Nou, er gebeurde wel eens wat vroeger. Maar niet. Dat er gevochten werd. Of, of heel hard muziek gedraaid ja dat gebeurde dan wel. Maar daar zei de buurt dan wat van. Wat moet je nou zeggen? En tegen wie? Ze verstaan je niet. Ze lachen je uit. Ze krassen je hele voordeur vol met smeeelaperei. Want ze verstaan je niet, maar ze kennen wel alle woorden. <coughs> en, en, en die pillen. Die pillen helpen niet meer, hè. Je blijft wakker liggen. van de herrie. Die pokkenmuziek, het geschreeuw. Was ik maar dood. Die pillen helpen al lang niet meer. Sliep ik maar in. Ik hoef niet meer wakker te worden. Maar daar heb je dan weer te weinig pillen voor. Toen hij hier boven alleen woonde, toen ging het nog wel. Maar opeens stond hij voor mijn deur. <kwijnting> mijn vrouw en kinderen komen wonen, u hier weg. Ik heb huis gekocht. Ja, had hij het huis gekocht en ik mocht plaats maken voor zijn vrouw en kinderen. Ja, er is geen recht meer. Er bestaat toch geen recht meer? Ja, als je je eigen kinderen niet eens meer mag zien. En zij mag alles. En als ze het niet mag, dan, dan grijpen ze het gewoon. De politie komt niet meer. Ja, die, die zijn er alleen als je geld hebt. Hoe kent dat nou dat, dat hij dat huis heeft gekocht? Oh, oh, misschien staat hij wel te liegen. Ze pissen hier ook in de gang. Ja, maar, maar niemand heeft het gedaan. Gewoon in, in de gang gepiest. Ik niet verstaan. Mo Moet je eens ruiken, riep ik. Moet je gewoon eens ruiken. Het stinkt hier als de kleren. Nou, als, als, die, als die ligt, dan hoef ik er niet uit. Wat heb ik met zijn wijf te maken. Ik heb toch ook maar rechten. Elke dag stond hij op de stoep. Uw, morgen weg. Maar ik ga niet. Ik ga niet. Hoor je dat? Klederleier? Je gaat zelf maar. Toen. Toen is mijn ruit ingeschoten. Ja. Met mijn krammetjes. Ik kom er net niet uit. Het wijf van hem was er toen al. Met al die kinderen. Ja, dat dat, dat kent toch helemaal niet op, op die verzukken kamertjes. Daar krijg je toch wel ongedierte van. En van die troep. Ik heb mijn keuken al gezien. Kakkelen. Vlooien. Wel artsen in mijn huis. Ja, maar, waarom gaan, gaan zij niet terug? Ja, die moesten van ze. Er is hier geen werk meer. Ja, vroeger misschien, nou niet meer. Vroeger was het hier netjes. Arm, maar netjes. Zij verkankerde boel. Arm en gore troep. Zo is het nou. Het stinkt. Het laai. Ja. En dat ze kreet, staat te lachen. Ja, ik weet het zeker. Waar ze ook is, ze staat te lachen. Je zal branden in de hel, dat zei je. Waarom? Heb iedereen altijd gelijk? Die verhalen over overlast worden ook sterk overdreven, natuurlijk. Men klaagt wel erg veel, vind ik persoonlijk. Terwijl het vroeger ook niet bepaald een rustig buurtje was. Dat heb ik van horen zeggen, hoor, toen was ik het zelf nog niet. <laughs> en iedereen klaagt. Hè? Ook de buitenlanders. Over elkaar of over de Nederlanders. Terwijl ik zelf het renovatieprobleem misschien wel belangrijker vind. Dat is prioriteit nummertje één hoor. Kijk, die internationale problemen lossen zich wel op, heus. Als je ziet hoe die tweede generatie buitenlanders zich opstelt, dat is fantastisch. Die werken hard hoor, fantastisch, keihard. En daar organiseren we ook dingen voor. En zo is het buurthuis. Daar doe je van alles voor, hè? al assimileert het nog niet echt. Maar dat komt, kijk, de ene groep mag van de andere groepering het buurthuis niet in. Dat loopt eens uit de hand en dan wordt het knok. En als ze nou maar één voor één het duurthuis binnenkwamen... of in een groepje... of ze gewoon aan hun eigen tafeltje hielden... maar nee, het is die... die, die vreemde territoriumdrift, hè? Als, als ik eruit moet, dan heb hij er ook niks meer aan. Als ik er straks uit moet... En, en, en je vrijt je suf aan die pillen. Ja, dat, dat je er gewoon suf van wordt. Ik, ik wist niet meer wie die was. Die Turk. Dus midden in de nacht. Had twee knapen bij ze. Wist ik nog niet. Wie dat waren. <coughs> ik, ik gooi mijn deur dicht. Ja, het stinkt op de gang. Naar verrotting. Dicht die deur. Maar het was die Turken. En, en die knapen rammen op mijn de deur. He. Ja, rammen. Ze hadden mijn ramen een stuk geschoten. pleurig stukken. Maar laat de deurig stukken. Mag zo wat ze vroeger collega van elkaar, Ik zie dit geval toch echt niet als een uiting van rassenhaat. Nee hoor. Maar kijk, als een buitenlander in een buurt een huis koopt, koopt hij in feite hun huis. Begrijp je wel? En dan krijg je scheve ogen. Die Turken mogen alles en wij mogen niks. Omgekeerde discriminatie dus. Volgens de mensen dan. En dan ontstaan er hier en daar spanningshaarden. En wij doen ons best. Wij ondersteunen buurtgroepen. Er is inspraakbegeleiding, welzijnsplanning. Ja, er gebeurt een hoop hier. Er leven nog te weinig op, akkoord. Maar toch, het, het moet kunnen, dacht ik. Vallen, Kallelij, ze wou me er zomaar uitgooien. Op straat gooien, midden in de nacht. Na veertig jaar. Hij had het huis gekocht. En nou, met die knapen... ...gaan ze de stoel een schop. En nog een. Doe godverdomme die deur dicht, want het stinkt. Jullie stinken. Ze stinken. Verdomme. Gadverdamme van, van dat slachten... Zij aan ze voegen. Ja, ze hadden die deur gewoon ingeramd. Wat doen ze nou? Wat doen ze? Hartstikke suf. Van die pillen. Mijn huis uit. Rot mijn huis uit. En, en boven lag dat kind met die janka. Maar ze sloeg alles in stukken. Alles ging kapot. Hè? Janken. Ik had die Ik me vastgreep. Blijf met je foule stinkpotten, mevrouw. Goud door stinkboel hier. Af. Af, af, af. Nee. Maar ze komen toch niet? Nee, ze komen niet, politie. domme oh, verdomme, nee. nee. Ja, hij stond allemaal te trekken. Ik, ik niet verstaan. Ik niet verstaan. Ik niet verstaan. Ja. Hij uh, viel gelijk op de grond. De Turk. Vanwege die pook. Uh, Eén keer geslagen. Een ongeluk eigenlijk. Zo'n snee. Over zijn hele kop. Nee, ik ga hier toch niet weg. Veertig jaar gewoon. Eén slag. En ze stonden gelijk voor de deur, hè? Met twee wagens. Anders komen ze nooit. Je moet iedereen in zijn waarde laten. Ze hebben andere gewoontes, maar ze moeten hun cultuur kunnen blijven behouden. Ja, godsdienst. En aan de andere kant zeg ik, wij leven in een maatschappij die geen discriminatie toelaat. Dat geldt voor ons, maar ook voor hen. Meisjes moeten bijvoorbeeld gewoon kunnen doorleren. Maar dat ligt dan weer moeilijk met hun godsdienst en zo, begrijp je? Maar we moeten er niet zo zwaar aan tillen. Die miniterane groepen zullen zich snel opwerken. De tweede generatie is uiterst gemotiveerd. Dat gaat razendsnel. Over dertig jaar zullen wij zitten lachen om die muizenissen van nu. En om die uh, ongelukjes. Ja. Ja hoor, reken maar. Ik hoop dat hij de moord steekt. In Niemand Thuis, een spel van Peter Reumer, werd voerman gespeeld door Sakko van der Maden. De welzijnswerker was Hans Veerman. De regie had Ad Leupler.